Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De Libreye in Zwolle heeft komend jaar als enige in ons land drie Michelin-sterren. De belangrijkste prijzen voor restaurants. Ze zijn net uitgereikt. Het is geen verrassing meer, maar ik wil jullie heel graag weer terug hier op het podium. Jonny en Therese Boer van De Libreye. Drie sterren behouden! Ja. We hebben een geweldig team. Want het, iedereen zegt dat, maar het is ook echt zo. Zonder hun kunnen wij dit ook echt niet. Nee. Ja, Het is hard werk, maar het is het mooiste wat er is. Ja, de Libra heeft, drie sterren, heeft die drie sterren al sinds 2004. Hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Een uitgebreid avondje tafelen daar in Zwolle kost je minstens 300 euro per persoon.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 Twee superslimme Amerikanen hebben de Nobelprijs voor de geneeskunde binnen weten te slepen. Ze kregen net hun prijs. De 2024 Nobelprijs in or jointly to Victor and Gary Ravkin. Ze krijgen de prijs voor de ontdekking van microRNA. Dat molecuul vertelt ons meer over hoe onze genen werken. Deze week worden ook nog de Nobelprijzen voor natuurkunde, scheikunde, literatuur en vrede bekendgemaakt. En een primeur voor basketballer LeBron James en zijn zoon Bronny. Ze speelden samen een wedstrijd in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Dat is nog nooit gebeurd tot nu. We're waiting for it. het is the preseason. But LeBron James en LeBron James Jr. Are on the floor. At the same time. <laughs> That is nice. Ja, LeBron James is een van de beste basketballers uit de geschiedenis. Hij is 39, maar heeft zijn pensioen al een paar keer uitgesteld. zodat hij ooit nog eens een wedstrijd met zijn zoon kon spelen. Het weer, het blijft waarschijnlijk droog. er is regelmatig zon en het is maximaal 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het nog langzaam op de A4 richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je 10 minuten vertraging. En de A9 ook maar Diemen. Tussen Bad Oeverdorp en knooppunt Holendrecht ook 10 minuten extra. Dat laatste komt door een kapotte auto. De rijst ook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Door, de oude single van Elton John, Sacrifice. Gebruikt voor deze wat nieuwere versie Cold Hearts. Uiteraard samen met Dua Lipa. Heb jij net de uitzending gehoord van Mario Sandvoort, trouwens? Ja, Daar zouden we het nog nou, even over hebben. Hè? Ja, van, het, uh, ja, wat heeft hij nou, nou allemaal gedraaid dan? Ik hoorde dus <laughs> echt <laughs> allemaal muziek voorbij komen. Maar dat waren allemaal AI-koffers van. van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 Uh -oh. How do you sleep at night? No one to hide behind. Betrayed every alibi you had, you had, you had every chance to make a mistake. that you got drunk on and it and You started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 Deze is deze van Frankie Valli en The Four Seasons en Oh What a Night. Nou, we gaan eens even kijken waar collega Benno Veug uit hangt, Thomas. Want uh, ja, zo nu en dan is hij voor dit programma op pad. Ja. En ook uh, vandaag weer uh, bevindt hij zich uh, ergens. En uh, ja, ik uh, ga het gewoon vragen aan, uh, aan Benno. Benno, waar ben je nu? Aan die Rob.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 Maar die rolkooi, hè, zoals, zo werd het genoemd, hè? Vroeger in die Tourwagens. Ja, ja, ja zeker. Dat allemaal met die kleine Squadra Bianca's, die ja, Alfa's met een rolkooi. En dat was toen nog een gecombineerde cup. Ik kreeg het, op het begin van Opel, Ascona's en Squadra Bianca's. Dat waren, uh, volslagen verschillende autootjes, maar die waren wel allemaal goed uitgerust met, uh, met rolkooien. Ja. Zeg als wij hebben waarschijnlijk uh, in dezelfde periode op het uh, circuit rondgelopen, zonder dat van elkaar te weten. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk. Jij ja, als brandweerman en ik als auto. Uh,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 Een soort, uh, hokje, daarvoor een soort uh, container uh, aan de koffie uh, om de tankhouderspuit spuiten bemannen en een paar ploegjes liepen door de paddock of uh, door de pitch altijd tegen de race richting uh, rijrichting in om goed te kunnen kijken. Met de DTM weet ik heel goed dat die blokte dan op de rem echt een halve meter voor je scheenbenen. Dat uh, was een uitdaging, want je moest echt uit, uitkijken. Ja, ja.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 It had to be done It's a pity, a pity man night We cannot, we cannot allow A dance tree's and a street We must, I must show them now We don't need to lie We haven't, we haven't a doubt A we are in the right If you don't look out, are you supporting their wife? Right The heroes, the heroes return, and the royalty are dead while the angels learn. That the The time soon comes right. when the crisis right. is over, the media soon comes and oh. Oh. the loses The heroes return and the violators 10 while the angel learns that the pain never ends in the city of gentlemen. The media The, <laughs> <me> <laughs> the right heroes return and the royal are dead while the engine lives that the pain is the in the engine lives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 Waar je alle muziek kan vinden. Maar het is helemaal niet zo gek veel beluisterd. Nee. Het heeft maar anderhalf miljoen, uh, keer, anderhalf miljoen keer beluisterd. Maar ja, ja, dat, dat zei uh, meneer Van Klink ook hè, net. Ja. Beetje ondergewaardeerde muziek ja, ja. destijds. Ja. Maar ja, je ja, had het ook goed dat ik hem wel vaker draai. Dus uh, ja, ja, ik vind het ook wel leuke muziek. Uh. <laughs> ja. Dus het kwam heel mooi uit. Nou, Zeker. dankjewel uh, voor uh, de keuze, Hans. Ik ben er heel erg uh, blij mee. We gaan op naar het Nieuws weer en daarna zijn we er nog uh, twee uur lang.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 Somebody!